Maarten de Luie Mier Net als iedere ochtend gingen de mieren al vroeg naar hun werk, behalve Maarten Mier. Want het was die dag zijn beurt om het huis op te ruimen en het eten te koken. Maarten Mier had het die ochtend daarom goed naar zijn zin, want hij hield niet zo van werken. Het huis ruim ik straks wel op, dacht hij. Ik ga lekker buiten in de zon een boek lezen. Het boek was zo spannend dat hij niet merkte dat Karel Krekel het mierenhuis insloop. Even later kwam hij weer naar buiten met het televisietoestel van de mieren op zijn rug. Hij verdween ermee in het bos. En terwijl Maarten Mier verder las, nam Victor Vlieg de radio van de mieren mee. Maarten Mier viel boven het boek in slaap. En intussen werd er nog veel meer uit het mierenhuis weggehaald. De laatste dief was Marius Mot. Hij nam het fototoestel mee. Een paar uur later werd Maarten Mier wakker. Hij had honger. Ik neem eerst een boterham en dan ga ik het huis opruimen, zei hij. Maar toen hij zijn huis binnenkwam, schrok hij verschrikkelijk. Dieven! Riep hij: Ze hebben alles meegenomen. Maarten Mier holde naar buiten. Hij moest de dieven vinden voordat de andere mieren terugkwamen. Hij begon overal te zoeken. Eindelijk vond hij achter een struik Karel Krekel, die lang uit voor het televisietoestel van de mieren lag te slapen. Maarten Mier sloop voorzichtig naar het toestel, deelde het zware apparaat op zijn rug en liep ermee weg. Met het televisietoestel op zijn rug zocht Maarten Mier verder. Hij klom een heuvel op. Daar zette hij het televisietoestel op de grond en ging erop zitten om uit te rusten. Opeens hoorde hij muziek. Hij klom in een boom en zag... ...Victor Vlieg, die danste op de maat van de muziek die uit de radio kwam. Maarten Mier wachtte geduldig. Victor Vlieg zette de radio af en verstopte hem onder een struik. Daarna liep hij weg. Maarten Mier klom uit de boom, pakte de radio... ...zette hem op het televisietoestel en ging op zoek naar de andere dieven. Toen hij bij de vijver kwam... ...sprong hij van het ene waterlelieblad op het andere om over te steken. Hij kwam bij een open plek in het bos. Daar stond Marius Mot, die net een foto nam van zijn vriendin... ...een mooie vlinder die een prachtige bondmantel aanhad. Maarten Mier zag dat Marius naar de vlinder toeliep... ...om haar uit te leggen hoe ze voor de volgende foto moest gaan zitten. Dit is mijn kans, dacht Maarten Mier... Hij pakte snel het fototoestel en rende ermee weg. Aan het einde van de middag had Maarten Mier alle gestolen dingen terug. Hij had het warm en hij was verschrikkelijk moe toen hij naar het Mierenhuis terugliep. En hij moest alles nog opruimen en het eten klaarmaken. Hij veegde de vloer, lijmde de vaas en de theepot die de dieven hadden omgegooid en ruimde de rommel op. Daarna kookte hij het avondeten en dekte de tafel. Net voordat de andere mieren thuis kwamen, was hij klaar. De mieren begonnen te eten, behalve Maartenmier. Die was zo moe, dat hij zijn lepel niet eens kon optillen. Na het eten trokken de andere mieren hun beste kleren aan. Ga je niet mee naar het feest bij de sprinkhanen?" vroegen ze aan Maartenmier, maar die kreunde ik voel me niet zo lekker. En hij ging meteen naar bed. En net voordat hij in slaap viel, dacht hij nog... Ik weet zeker dat ik nooit meer luist zal zijn...